Het is tien uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Het parlement van Portugal heeft de bezuinigingsplannen van de regering afgewezen. Dat betekent waarschijnlijk het einde van de minderheidsregering van premier Socrates. Die had tevoren gezegd dat hij zou opstappen als het parlement niet akkoord zou gaan. Premier Socrates beloofde anderhalve week geleden in Brussel... dat Portugal opnieuw flinke bezuinigingen zou doorvoeren. Die moesten het begrotingstekort terugbrengen tot 4,6 procent. De vrees bestaat dat investeerders nu weglopen... en dat Portugal alsnog een beroep zal moeten doen op het Europese noodfonds. Tot nu toe worden alleen Griekenland en Ierland met Europees geld gesteund. De NAVO-landen zijn het niet eens geworden over de rol van de NAVO... bij de militaire operatie in Libië. De 28 landen spraken in Brussel voor de derde dag op rij... over de leiding van de operatie. Nu coördineert de Verenigde Staten de aanvallen op Libië nog... maar het land wil de leiding zo snel mogelijk overdragen. De NAVO-landen zijn het niet eens over hoe ver de militaire operatie mag gaan om de Libische burger te beschermen. In Den Haag stemt de Tweede Kamer vanavond in met het kabinetsbesluit om mee te doen aan de missie. Nederland stuurt 6 F-16's, een tankvliegtuig, een mijnenjager en 200 militairen. In Tripoli zijn opnieuw explosies gehoord. Ooggetuigen melden dat er rook te zien is boven het oosten van de Libische hoofdstad. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd in Tripoli. Eerder vandaag hebben Canadese gevechtsvliegtuigen voor het eerst een bijdrage geleverd aan de militaire interventie in Libië. Ze bombardeerden een loods waar wapens en munitie liggen opgeslagen. Persbureau Reuters meldt dat de troepen van Gaddafi de stad Misrata met tanks naderen. Ze zouden de stad bestoken met artillerievuur. Het weer. Vanavond en vannacht helder met plaatselijke mistbank. In het oosten koelt het af tot rond het vriespunt. Overdag in het noorden wolkenvelden, elders vrij zonnig. De maxima lopen dan uit een van 11 graden op de wadden tot 18 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. verkeersinformatie. De A59 van zonzeel naar Den Bos is dicht tussen knooppunt hooipolder en Waspik. Er is daar een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Het is een behoorlijke ravage. Waarschijnlijk is de weg pas morgenochtend om 5 uur weer vrij. Verkeer richting Den Bos kan intussen het beste omrijden via Gorkem over de A27 en de A15. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond. Lex Immers is door de aanklager van de KNVB voor vijf wedstrijden geschorst. Eén daarvan is voorwaardelijk. Immers wordt gestraft voor zijn uitlating in het Spelershome van ADO... na de wedstrijd tegen Ajax. Immers toont zich berouwvol. Ja, als je wat hebt gedaan, dan moet je ook uh, ja, op de blaren zitten. Dus, uh... Zo is het. ADO-trainer John van der Bron moet één wedstrijd van de tribune toekijken. Hij beseft dat hij fout is geweest. Kijk, als je, het, uh, als je het, het hele plaatje nog eens een keer terugdraait... Dan, uh, ja, dan zijn we ontzettend stom geweest natuurlijk. En zo dacht de aanklager betaald voetbal van de KNVB er ook over. Uh, Lex Emmers heeft een voorbeeldfunctie als uh, voetballer... Uh, en hij heeft zich erg respectloos gedragen. En dan bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen... werd Marianne Vos 6-0 te punten Straks een reportage uit Apeldoorn. Maar daarvoor gaan we napraten met Sebastian Timmerman. Die is in Apeldoorn. Ja, laten we maar gelijk met Marianne Vos uh, beginnen. Sebastian, daar hadden we toch wel meer van ja. verwacht, toch? Ja, ik ook. Uh, ze is Olympisch kampioen, wereldkampioen geweest in het verleden. Maar uh, ze had het niet vandaag. En uh, het is natuurlijk wel een, een moeilijke discipline, uh, die puntenkoers. Uh, tactisch, wie richt hier? Je kunt moeilijk uh, alle 19, uh, 20 andere dames die in de baan zijn continu gaan terughalen. Maar goed, Marianne Vos heeft uh, twee keer op een groot toernooi gewonnen. Dus ze weet hoe ze hem moest rijden. Ik had het idee dat ze in het begin van de wedstrijd uh, zich iets te veel richtte op de Italiaanse Giorgia Bronzini. Dat is ook de wereldkampioen op de weg. En was een van de topfavorieten ook vooraf voor de wereldtitel op de puntenkoers. Um, maar vervolgens zag je eigenlijk ook dat als Marianne Vos het probeerde om weg te rijden, om een sprint te winnen dat ze gewoon kracht en snelheid uiteindelijk tekort kwam... om echt weg te rijden uh, bij de andere dames. Um, in het begin van de wedstrijd zagen we uh, de Tsjechische Masjakova lange tijd vooruitrijden in een groepje. Zij pakte veel punten mee uh, in die ontsnapping. Genoeg punten uh, bij de tussensprints dus. Genoeg punten om uiteindelijk tweede te worden. Want we zagen de wit in Sharakova als enige dame erin slagen... om een ronde voorsprong te pakken. En dan krijg je 20 bonuspunten. En dan loop je zo ver uit op de concurrentie... dat het bijna ondoenlijk is om zonder een ronde voorsprong... Uh, uh, zo'n dame terug te pakken. Sharakova wint dus de wereldtitel, maar Shakova eindigt op de tweede plaats. En die Italiaanse Bronzini wordt dan derde. En Marianne Vosstrand op, uh, op de zevende plaats. Het zat er nee. niet in. Nee. Uh, Willy Canis, 500 meter uh, tijdrit, vierde. maar dat is, ze heeft een verhaal geloof ik, ze was niet helemaal fit. Nee, ze heeft een uh, rugblessure. En dat uh, heeft ze al sinds het trainingskamp van anderhalve maand geleden uh, op Mallorca... Uh, dat werkte ook behoorlijk door bij de wereldbekerwedstrijd in Manchester... Waar ze, bijna, waar ze veel onderdelen liet schieten. Vorige week twijfelde ze nog heel erg of ze wel alle onderdelen moest gaan rijden. Hier werd ze intensief behandeld. Gisteren ging het redelijk goed bij de oefenstarts. Maar bij de start vandaag van die 500 meter uh, schoot het al snel weer in de rug. En daar zat echt behoorlijk last van. En ze eindigt weer als vierde. Het is voor de derde keer in haar carrière dat ze op de vierde plaats eindigt... op dit uh, niet-Olympisch onderdeel overigens. Mm. En dat zagen we wel terug in uh, deel er stonden 13 dames slechts aan de start. Het ging eigenlijk tussen zo'n 5 tot zes dames, waarvan Willy Kanes er dan eentje was. Ja. Nou, de wereldtitel gaat uiteindelijk naar Panarina uit Wit-Rusland. Weer een Wit-Rusin dus. Uh, voor Sandy Clare uit Frankrijk en de Duitse Mirjam Welte. Uh, en zoals ik zei, voor de derde keer wordt uh, Willy Kanes uh, vierde. Morgen is de teamsprint. Die rijdt ze met Yvonne Eigenaar. En ik ben heel benieuwd wat ze uh, daarna gaat beslissen. Uh, want er volgen daarna nog de Keirin en het individuele sprinttoernooi. Maar ik weet niet zeker of Willy Kanes daar wel op uh, in actie nee, gaat komen. Of die, rug, of, of die rug het houdt. Ja, ja, ja, ja kijk, ja. dan zijn het is dat Olympisch seizoen, wat volgend jaar is, toch belangrijker en niet forceren. Ja, ja duidelijk. Is het is eigenlijk toch knap dat ze met zo'n blessure nog vierde is geworden. We denken zo kan je het ook eigenlijk. zien. Ja, het ja, ook zien. Ja, ja. Dan de scratch, uh, recht toe, recht aan richting de finish. Hè? Hebben ja. ze wel eens geleerd, criterium op de baan misschien wel. Een soort puntenkoers zonder punten. Ja, zo kan je het ook zeggen. Uh, er stond een DNF achter zijn naam, did not finish. Ja, Draaide niet eraan. echt lekker, gewoon eerder uitgestapt. Nou, hij, werd, hij, nou, hij, hij, nou, hij werd op een gegeven moment op een ronde gezet uh, uh, en dan moet je eruit. Dus daarom moest hij uit de wedstrijd, Wim Stroetega. die uh, twee maanden geleden zijn sleutelbeen brak bij de Zesdaagse van Rotterdam. Ja, Dan loop je nou eenmaal trainingsachterstand op. Hij was attent toen er een groep van uh, in totaal twaalf renners wegreed, daar zat hij dus ook bij... Op een gegeven moment kwam hij op een meter of 20, 30 achterstand. Moest om een andere gedubbelde rijder heen uit Groot-Brittannië. Dat liep niet helemaal lekker. En op dat moment demarreerde uh, de Italiaanse prof Elia Viviani ook nog eens uit die kopgroep weg. Ging het tempo weer de lucht in. Ja, en toen moest Wim Struttegaard eraf. Ja. Uh, overigens liet die Viviani zich in de finale behoorlijk foppen door een uh, 23-jarige jongen uit Hongkong. Ho Ting Kwok heet hij. En hij ging er met de wereldtitel uh, vandoor. En Elia Viviani, die prof is bij Liquigas. Dus echt op het hoogste niveau uh, meest ook op de weg, uh, eindigt op de tweede plaats. En de Fransman Morgan Kneisky pakte daar uh, de bronzen medaille... maar het goud is dus naar uh, de uh, man uit Hongkong, Ho Ting Kwok. Nou, we werden nog zesde bij de ploegachtervolging... en zevende bij uh, de sprintploeg. ieder niet van woorden ja. vuil te maken? Toch? Nou ja, over die sprintploegen uh, wil ik eigenlijk nog wel even wat zeggen. Uh, um, die uh, verliezen het vooral in de laatste ronde. Mulder en Van der Berg, dat was wel oké. Okay, of eigenlijk moet ik zeggen Van der Berg en Mulder... want Van der Berg opent en Mulder rijdt dan de eerste volle ronde. Maar uh, het probleem zit hem in de laatste volle ronde. Je ziet dat Hugo Haak niets te nadelen van hem, maar hij verliest een seconde ten opzichte van de ronde die Teun Mulder daarvoor rijdt. En dat is gewoon te veel. Nu sprak ik net met Jan Bos, de inmiddels gestopte schaatser. Maar Jan Bos heeft in het verleden vaker op de wielenbaan gereden. Meegedaan aan de Olympische Spelen van Athene. En Jan Bos heeft afgelopen week een gesprek gehad met René Wolf, de sprintbondscoach. En hij gaat meetrainen van de zomer met de renners. En de bedoeling is dat Jan Bos dan met het oog op die Olympische spelen van Londen de derde of de tweede, de, ja de derde ronde dus de tweede volle ronde, de laatste ronde voor zijn rekening gaat nemen. Ze gaan kijken uh, uh, of dat ja, uh, progressie gaat tonen ten opzichte van het drietal wat er nu rijdt. En als dat zo is, zou het er zomaar kunnen zijn... dat Jan Bos als derde rijder uh, meegaat straks naar de Olympische Spelen van Londen. Dan nou loop ik wel heel erg verder op vooruit. Maar goed, het gesprek wel, is geweest. Ja. En hij gaat meetrainen. Ja, mee en daar, derde... en daar, daar ligt het punt dat er uh, verbetering is, die, die laatste volle ronde. Ja, hij begint als een derde sportleven, zo ongeveer... Uh... Ja, zo'n beetje wel. Ja. Uh, kort nog even morgen. Wat kunnen we verwachten? Dan met name morgen met, vanuit de, de, perspectief. Ja, de ploegachtervolging van de vrouwen heb ik wel goede hoop op. Met Van Dijk, Koedoder en uh, Kirsten Wild. Uh, dat is eigenlijk de sterkste bezetting die we ooit gehad hebben. Op papier dan verder de individuele achtervolging met Jenning Huizinga... die een paar jaar geleden doorbrak en daarna drie hele moeilijke jaren uh, kende... met overtreendheid en een, uh, een bacterie in zijn lichaam. Verder uh, het sprintonderdeel. Bij de mannen gaan we mee beginnen zonder Teun Mulder... met Roy van den Bergen, Matthijs. Bugli, maar die gaan, denk ik, niet de halve finale of de finale halen. En uh, even kijken, dan hebben we het. Uh, oh nee, de teamsprint natuurlijk bij nee. de vrouwen met Kanis en eigenaar. Maar ja, we weten hoe het zit met de rug van Willy Kanis. Ja, morgen meer. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Okay. feeling naar sick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 Paolo Negini en uh, nieuwe shoes. Het is 13 minuten over het team. We gaan het hebben over de zaken immers. Tot nu toe uh, hield iedereen uh, zijn mond stijf dicht, maar dat gaat nu veranderen. U weet uh, waar het over gaat wellicht. ARO-speler Lex Immers is door de KNVB zwaar gestraft voor zijn uitlatingen na de wedstrijd tegen Ajax van afgelopen zondag. Vier wedstrijden moet hij vanaf de tribune toekijken. Zonder Morren ging die akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal. Kijk, uh, je krijgt een schikkingsvoorstel en dan denk je over na. En, uh, ja, je zegt nooit in het leven zeg je zomaar ja of nee natuurlijk. Je denkt er altijd over na, maar uh, ja, uiteindelijk ga je daar gewoon mee akkoord. En uh, ja, als je wat hebt gedaan, dan moet je ook uh, ja, op, de, op de blaren zitten. Dus uh, zo is het. Heb je spijt van wat er allemaal gebeurd is? Ja, natuurlijk voor een heel groot deel. Voor, voor een heel groot deel heb ik er zeker spijt van, of in ieder geval wat er is gebeurd. En uh, ja, kijk, iedereen weet uh, uh, ja, wat er is gezegd de laatste paar dagen uh, ja, in de media. Uh, hoe, hoe, hoe ik erover denk en uh, ja, hoe ik het bedoeld heb. En, en ja, dat is bij heel veel mensen een verkeerde aard gevallen. En uh, ja, dat kan ik ook wel heel goed begrijpen. Maar, uh... Ik, ja, ik denk ook dat de mensen heel goed moeten begrijpen dat het met voetbal heeft te maken. En uh, dat het verder niks uh, met andere dingen heeft te maken. Jij bedoelt, uh, het, het, was, het was zingen richting Ajax en niet zozeer richting de Joodse gemeenschap. Nou, niet zozeer, juist helemaal niet richting de Joodse gemeenschap. Uh, dat is uh, helemaal niet mijn bedoeling geweest. Uh, ik, uh, ja, als ik daarover ga zingen, dan, uh, ja, dan ben ik wel uh, moet ik zeggen, over mezelf, dan ben ik wel heel ver gezakt. En uh, dan weet ik zelf ook, uh, met, met, met van geen, weet ik zelf ook voor geen kant wat ik zing. En... Nee, ja, ik, zeg, uh, ik heb vroeger uh, de deur platgelopen bij een vriend van mij. En, uh, ja, daar, kwam ik, daar was ik kind aan huis en dat was zelf ook een Joodse jongen. Hij heeft zelf Joodse ouders ook. Uh, dus, uh, ja, ik wist, uh, in principe wist ik wel wat ik zei. Maar ja, uh, uiteindelijk is het dus uh, ja, door de KNVB en ja, door andere mensen wat minder opgevangen. En uh, ja, daar moet ik nu voor, uh, voor boeten. Maar wel terecht toch dat ze het zo worden.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 Ja, of ik nog wat wil zeggen tegen de supporters, nou ja, ik weet sowieso van mezelf, het gaat hier om mezelf natuurlijk, ik weet sowieso hetzelfde dat ik fout ben geweest en uh, ja, ik ben, uh, ik ben geen, uh, hoe moet ik dat zeggen, ik, heb niet, ik ben niet een man met macht of met iets uh, die zegt van jongens, uh, ik wil niet meer dat jullie het zeggen en uh, tot het daar ook uh, de kous mee af is en uh, zo is dat natuurlijk niet. Uh, ik, ja, ik kan volgende week uh, het supporters mee gaan en zeggen van jongens, uh, de laatste keer dat we dat hebben gezegd. Misschien moet je het doen? Ja, nou ja, misschien moet ik het ook wel doen. Het zal misschien ook wel ergens goed voor zijn. En het zal zeker misschien ook wel goed zijn. Maar ik, uh, ik denk als ik het zeg, dan, uh, dat je het een half jaar later misschien weer hoort. Lex Immers. En dan de coach, John van der Brom. Hij was er ook bij afgelopen zondag. Hij is voor één wedstrijd geschorst. Ook hij erkent schuld.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 Uh, uit de hand te lopen in, in de zin waarom we nu geschorst zijn. Natuurlijk had ik dat moeten doen. En kijk, als je het dan toch over de verwijten hebt... dan, uh, ja, dan is dat wel iets wat, uh, wat mij denk ik nooit meer zal overkomen. Ik zal sowieso nooit meer op een bar gaan staan. <laughs> dat vooropgesteld. maar uh, je weet dat je... Hè, en er wordt ook uh, met name ook door, uh, door de clubleiding uh, bij ons op uh, geattendeerd... dat wij een, uh, een voorbeeldfunctie zijn of hebben voor alles en iedereen. En juist, juist bij ADO... Eh, omdat eh, vanuit het verleden zoveel misgegaan is. En nu gaat het hartstikke goed, eh, sportief, maar zeker ook met, eh, met, met alle projecten die we draaien. Want je, je zult echt eens moeten weten wat wij met de spelers allemaal voor sociaal-maatschappelijke projecten doen. En, en dan is het voor de clubleiding een, ja, een hele ja, vervelende situatie waarin we nu terecht zijn gekomen. Vervelend vind jij het ook voor Ajax, waar je toch vroeger een uh, werknemer bent geweest. Uh, als je het als je naar die kant bekijkt. Ja, verschrikkelijk. Ik heb ook direct op maandag mijn excuus bij, bij Jeroen Slob uh, gemaakt. Uh, voor het, Financieel directeur? Ja, voor het gedrag van, uh, omdat dat de enige is nog in de directie die ik uh, persoonlijk uh, ken vanuit mijn eigen tijd. En uh, ja, kijk, ik heb, ik, heb, uh, ik heb een hele mooie tijd bij Ajax gehad. Ik heb daar twee fantastische voetbaljaren gehad. Maar daarna als, als trainer ook uh, de kans gekregen om mij te ontwikkelen. Uh, je moet altijd oppassen als je zegt ik ben Ajaxiet, want uh, ik werk nu bij ADO. Dat, dat wordt daar, is gewoon lastig, maar van binnen heb ik dat wel. En uh, ik, ik ga altijd praten op dat ik, uh, dat ik altijd bij elke club waar ik uh, werkzaam ben geweest... dat ik daar uh, op een hele goede manier ontvangen word. En ja, daar heb ik uh, een hele grote fout gemaakt, want dat, dat is wel, uh, wel duidelijk uh, in de zin naar, uh, naar Ajax. Wat is nou het leermoment uh, uh, in deze situatie? Je zegt net al, dit, dit overkomt geen tweede keer. Maar ook naar de spelers toe bijvoorbeeld. Ja, wat moet de club hiermee doen? Ja, de club heeft uh, denk ik heel juist gehandeld. Door, uh, door het heel uh, ja, hard aan te pakken. Naar, uh, zowel naar Lex als, uh, als ook naar mij toe. Uh, hè, we krijgen daar vanuit de KVB van nog eens een keer uh, een, een pittige straf overheen. Uh, leermoment voor mijzelf is uh, wat ik net zeg dat ik eigenlijk uh, niet meer in de verleiding moet komen om dat soort dingen te doen. Nou, dat is niet zo moeilijk, denk ik, omdat uh, ik, ik, ik ben er echt wel kapot van wat mij, uh, wat mij overkomt. en uh, Het feit dat ik uh, mijn ploeg hè, want mijn jongens ook in de steek laat... om, om niet een wedstrijd uh, op de bank te kunnen zitten, dat, uh, ja, dat, dat, is, dat is verschrikkelijk. Uh, wat ik de jongens heb meegegeven is dat in de, in de huidige uh, ja, communicatie wat er op dit moment is dat je ten alle tijden uh, behoed moet zijn voor, uh, hè, voor je voorbeeldfunctie. En dat je echt uh, goed op moet letten wat je, wat je wel en wat je niet doet. En uh, Lex is, is, ja, die is nog meer kapot als mij, hè? vergeet dat niet. En ik ken Lex als een hele ja, open jongen, vrolijke jongen... die uh, het hart op zijn tong heeft, die zegt wat hij denkt en zegt wat hij vindt. Uh, wat hij gezegd heeft, kan absoluut niet door de beugel, dat weet hij zelf ook. Maar ja, uh, als we dat, uh, dat heb ik ook aan de hele groep aangegeven... Ja, ook met, met name vanuit mezelf uh, het leermoment dat, dat ik dat nooit meer mag overkomen. Maar ook die jongens daarvoor waarschuwen dat uh, ja, dat, dat bij wijze van spreken hier zometeen bij Alblasserdam dat je weer in de verleiding kan komen met iets of dergelijks waarin uh, ja, de gekste dingen kunnen gaan gebeuren. En dat is, uh, ja, als het dan. Dat geef ik vaak na een bespreking, uh, na een wedstrijd ook aan, van dat dingen niet goed zijn, was een leermoment. Ja, als, het dan, als je er iets mee doet, dan heeft het nog ergens zinvol gehad. Uh, het is een beetje, een beetje cruel om het op deze manier te zeggen. Maar ja, voor mijzelf uh, geldt dat zeker, ja. John van der Brom tegen verslaggever Martin Vriesema. Maar toch blijft de vraag een beetje boven hangen... waarom die straffen zo zijn uitgevallen. De aanklager betaalt voetbal Theo Hofstee met de verklaring. Omdat we het een ernstige overtreding vinden. Uh, Lex Emmers heeft een voorbeeldfunctie als uh, voetballer. Uh, en hij heeft zich erg respectloos gedragen... Um, hij heeft een bevolkingsgroep gekwetst, de Joodse bevolkingsgroep. En bovendien heeft hij aangezet tot uh, nou, meer vijandschap, zou je kunnen zeggen. tussen Ajax-supporters en ADO-supporters. En dat zijn twee overwegingen die wij uh, hem zwaar aanrekenen. De trainer van ADO heeft één wedstrijd gekregen. Um, ja, kon hij er überhaupt iets aan doen? Hij was erbij. Maar ja, wat nemen jullie hem kwalijk? Wat we hem kwalijk nemen is dat hij uh, uiteindelijk in dat supporters-home toen. Uh, het lied werd gezongen, wie niet springt die is een Jood... dat hij fysiek heeft meegedaan. Hij heeft gewoon meegedaan en uh, hij heeft ook niet uh, er afstand van genomen. In het verleden is het, uh, is het wel vaker gebeurd natuurlijk... dat spelers uh, een schorsing krijgen. Bijvoorbeeld Jan Vertongen bij huldigingen rond Ajax. Uh, maar ik kan me ook een situatie herinneren rond Theo Jansen... die met uh, veel te veel alcohol in zijn lijf achter het sturen ging... en die is niet gestraft. Hoe werkt dat nou? Wanneer wel, wanneer niet? Uh, ja, als het gaat om het schaden van de belangen van de voetbalsport... moet een handeling van iemand nog wel een hele duidelijke relatie hebben met de voetbalsport. En Theo Janssen heeft uh, gedronken en is uh, later ergens in Nederland op de weg aangehouden. En dan vinden we dat een privéhandeling. Uh, het zingen van Immers, dat was in het home, meteen na de wedstrijd... Ajax, of uh, Ado-Ajax, met de trainer, met supporters en met spelers. Dus dat vinden we heel erg voetbalgerelateerd. Ook interessant aan zo'n kwestie is dat ja, dit verschijnt toevallig op YouTube... en daardoor kan de aanklager eigenlijk iets doen. Er zijn beelden. Er zullen ook situaties zijn dat er dingen gebeuren... Ja, waarvan we dan het bestaan misschien niet weten. Wanneer kun je dus wel optreden, is eigenlijk de vraag, en wanneer niet? We kunnen optreden als wij uh, twee bewijsmiddelen hebben. In dit geval zijn dat tv-beelden en verklaringen van mensen. Maar u heeft gelijk, we moeten eerst een aanleiding hebben... Uh, om met een onderzoek te kunnen starten. En als dat geen rapport van een scheidsrechter uh, is... Ja, dan, dan zijn we afhankelijk van al dan niet toevallig verkregen beelden. Ja, dus in sommige situaties kunnen voetballers misschien geluk hebben... als het gewoon niet gesignaleerd is? Zo is het. Ja. Sport, ja, sportkort. Sport, Daar zijn we. Femke Heemskerk blijft in topvorm. De in Frankrijk trainende zwemster verbeterde bij de Franse kampioenschappen in Straatsburg... haar Nederlands record op de 200 meter rugslag met bijna 2,5 seconden. Het nieuwe record staat op 2 minuten, 9 seconden en 14 honderdste. Alberto Contador heeft in de ronde van Catalonië... het klassement naar zijn hand gezet. De Spanjaard won de zwaarste rit solo... met een voorsprong van 23 seconden op uh, Micheles Carponi en Levi Leibheimer. Bauke Mollema verloor 1 minuut en 12 seconden en werd twaalfde. Contador is de nieuwe leider daar in het klassement. Mollema is daar in tiende op 1-12. In de internationale wielerweek Koppi en Bartali is Roberto Ferrari de nieuwe leider. Hij werd derde in de massasprint van de tweede etappe. En dat was genoeg om de leidersstrijd over te nemen van zijn land- en ploeggenoot Emanuele Sella. Zij, spran, zij span, crosser Daniel Willemsen gaat opnieuw in zee met de Belgische bakkenist Sven Verbrugge. Zijn beoogde partner voor dit seizoen was een Oekraïner, Vasiliyaka, Maar die is geblesseerd geraakt. Die Willemsen werkte al vijf keer samen met Verbrugge... en behaalde met de Belg twee wereldtitels... Maar de samenwerking werd ook door stevige ruzies gekenmerkt. En dan Michaela Krajček. Die is in de eerste ronde van het toernooi in het Engelse Bath uitgeschakeld. De als eerste geplaatste tennister verloor met 7-6 en 6-2 van een Poolse Pieter. Thomas Schorel en Jesse Houtekaloen deden het beter. Schorel bereikte in Cautanizetta de derde ronde door van een Duitse knietel te winnen. En Houtekaloen deed hetzelfde in Marrakesh. Hij klopte een Algerijn, Oehap. Ja, en dan... Uh... Oranje natuurlijk, daar gaan we niet omheen, dat willen we ook niet. Mark van Bommel gaat niet met het Nederlands elftal mee naar Hongarije. Van Bommel trainen de afgelopen dagen al nauwelijks mee. Vanochtend werd de knoop doorgehakt. Bondscoach Bert van Marwijk. Ik heb er wel een heel klein beetje rekening mee gehouden. Hij heeft natuurlijk al uh, lange problemen. Niet, uh, zijn misstand niet met zijn knie, maar daarboven. Een soort slijmbeursachtige blessure. En uh, ja, daar, daar komt steeds vocht boven zijn bovenbeen. En uh, ja, dat, dat is niet van een dusdanige ernstige aard dat hij zich zorgen moet gaan maken. Maar op dit moment blemmert het wel te veel. En uh, we hebben een nieuwe behandelmethode. En waarvan we verwacht hadden dat hij, uh, dat hij het zou redden nu vrijdag. Maar dat lukt helaas niet. Maar is... Ik ga er wel vanuit dat hij het winzag nou, dat is in ieder geval nog positief nieuws. In de tweelijk met Hongarije, die geplaagd wordt door afzeggingen... Deel Jansen, Anja Robber, Klaas-Jan Huntelaar, Maarten Stekelenburg... en Hedwiges Maduro konden allemaal niet meedoen. Ik heb het al nou zelf van heel dichtbij meegemaakt, zo'n WK-jaar. <coughs> en die jongens die dan in topcompetitie spelen... en die in hun, in hun competitie altijd bijna altijd meedoen, tot en met het kampioenschap. Maar ook in bekerrondes uh, tot dat laatste vaak meedoen. Dan internationale competities nog meedoen. Dan komt er nog een WK overheen. En met alle druk die erbij komt kijken, plus het reizen. Ja, dan is het dat is gewoon te veel. Dat heb ik al zo vaak gezegd. Ik heb niet direct de oplossing, maar het is gewoon te veel. En uiteindelijk ga je daar een keer de, de, de, de tol betalen. Nou, dus het zal er wel mee te maken hebben, maar het niet allemaal. Het is, een, het is ook een beetje pech, denk ik. Maar door alle afzeggingen zit Ruud van Nisterrooy weer bij de selectie. Hij was bij zijn club HSV op een zijspoor beland. Maar door een trainerswissel kwam hij weer in de basis. En prompt wint HSV weer. Ja, nou ja, is lekker. Ik wil laat het uh, duidelijk zijn. Als je weer speelt sowieso en, het, en, het, en je speelt goed en je, en je wint... ja, dan, is dat, dan ziet de wereld er stukken beter uit. Klopt. komt er een telefoontje uit Zijst met de mededeling: kom toch maar. Is dat niet moeilijk voor iemand met jouw statuur? Komt toch maar. Klinkt een beetje als van we hadden je eigenlijk niet nodig, maar nu is er iemand ziek of zwak of misselijk en dan komt toch maar. Ja, ja, zo was het. Hij zegt, nou dan, dan, dan kom ik. Dan kom ik toch wel. <laughs> dus uh, Nou ja, ik, het is duidelijk, ik ben. Uh, ik ben hier nu. Uh, het was ook duidelijk dat ik er niet bij zat in. Uh, in het begin. De eerste selectie. Goed, dan. Uh, ja.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 Nou ja, ik, ik, ik, heb, ik, ben, ik heb me weer beschikbaar gesteld toen. En uh, ja, dat blijf ik. Dus uh, als het dan op, de, op deze manier is, zit je er dan bij of je komt erbij. Of op een gegeven moment zit je er niet bij of, en dan weer wel. Ja. Dat is ook de situatie waarin ik verkeer op dit moment. En die, die is voor mij ook duidelijk. Dus ik kan daar wel, uh, ik kan daar wel wat mee omdat het me moeilijk lijkt. Puur menselijk, hè? Je bent gewend om altijd een belangrijke speler te zijn. 68 Interlands, 34 goals. Dat zijn cijfers die bijna niemand kan overleggen. En de laatste wedstrijden doe je een keer 10 en een keer 12 minuten mee. Ja, goed. Dat is inderdaad zo. En, uh, maar ja, goed. Als je, je, je, je, mijn rol op dit moment is anders dan dat die was. En uh, daar heb ik ook bewust voor gekozen. Om, om, om dat dan toch nog aan te gaan. Dus... Uh, ik vind, het gewoon, ik vind het gewoon te leuk om, om, om, om, om dit te... Dit had ik nooit willen missen, ook die tien minuten niet. En, uh, ik, ik voel me daar absoluut niet te groot voor. En ik, ik voel veel respect vanuit, uh, vanuit de staf en vanuit de spelers en uh, vanuit het publiek. Uh, dus ja, het is, uh, meer heb ik uh, niet nodig. Nee. Wat wordt jouw rol de komende dagen? Wat, wat stel je daarvan voor? Hongarije uit, Hongarije thuis? Ja. Nou, ik hoop gewoon dat ik, dat, ik, dat ik in mag vallen en dat het al, dat het al gebeurd is. Dat we lekker dat we voorstaan, dat we goed spelen en dat we allebei de wedstrijden. Dat is natuurlijk het ideale plaatje. Maar goed, dat kan je nooit vooruit, vooruit plannen. Mocht er nooit aan een man komen, dan, dan ik wil ik gewoon als je een beroep op me doet te staan. Dat ik er ga staan en dat ik mijn waarde wil, wil laten zien. Nog één dingetje. Uh, aan het einde van het seizoen loop je contract dus af in Hamburg. Uh, Na nou, de hele flirt met Real Madrid hebben we gehad. Nou. Nu verschijnt er de afgelopen dagen weer in de krant Ossasuna, Valencia. En als ik vandaag de berichten mag geloven, dan speel je zelfs bij Arsenal volgend jaar. Leuk hè? <laughs> nou ja, het geruchste circuit is blijkbaar op volle toeren. Uh, ja, het is nog niks concreets. Dus wat dat betreft. Uh verwijs ik wel dat het geruchten zijn en dat er niks, uh, niks concreet is nog op dit moment. Maar als er zoveel belangstelling is van grote clubs, grote competities... Uh, mag ik dan wel concluderen dat de kans dat jij na de zomer bij PSV speelt eigenlijk nul is? Ja, ik maak mijn keuze inderdaad ook op, op competitie. En uh, PSV is, is een club die, uh, die fantastisch is. En, uh, Hopelijk uh, gaan ze in de Champions League spelen en worden ze kampioen. En, uh, en dat alles nog meer. Maar ik kijk ook naar de competitie. En, uh, en dat zal ik afwegen aan het, aan het einde van, uh, van het seizoen. Ja, het is eigenlijk een mooie manier om te zeggen... Ja, dat klopt. PSV zal het dan niet worden. Het zou kunnen, ja. Goed nieuws dus voor uh, Ruud van Nistelrooy. Slecht nieuws voor PSV trouwens. Iemand die wat minder in zijn vel zit, is verdediger Gregory van der Wiel. Hij speelt dit seizoen toch een stuk minder dominant als de voorgaande seizoenen. Vandaar dat hij zich enigszins terughoudend opstelt in een gesprek met Bas Stigler. Hoe is met je vorm? Ja, ja wel oké. Okay. Wel oké? Okay. Ja, de uh, laatste twee wedstrijden. Ik denk ook als team, vooral uh, wat minder. Maar daarvoor was ik wel tevreden, ja. Ja, maar wel oké, okay, zegt een voetballer meestal niet. Voetballer zegt meestal goed en jij zegt dat zeker? Ja, precies. Als ik me op een top voelde, dan, uh, dan zou ik zeggen goed. Maar uh, ik denk ook dat het bij het Nederlands helft anders is dan bij Ajax. Ik, uh, ik denk dat ik me hier wel gewoon goed voel en op het moment is, heb ik het uh, bij Ajax wat moeilijker. Is iets waar je zorgen over maakt? Dat je denkt, oeh, het loopt, het loopt even niet zo? Nee, niet, uh, niet zozeer zorgen. Maar uh, ja, het, is, het is natuurlijk uh, rot als je in een race bent voor kampioenschap. En uh, als je dan ook als team niet uh, goed presteert. En ja, individueel ook niet echt je steentje kan bijdragen. Dan, dan is het wel uh, lastig. Ja. Dus je bent echt wel even blij dat je eruit bent en nu hier bent. Ja, ik denk dat het wel even goed is. Ja. Als je twee keer tegen Hongarije speelt. Uh, en je wint twee keer. Beide dan? Mag je dat zo zeggen? Is dat een beetje de missie van de komende week? Ja, in ieder geval, je doet hele goede zaken, denk ik, als je twee keer wint. En, uh, ja, het is zijn hele belangrijke wedstrijden, de komende twee. En de andere zijn ook wel belangrijk, maar ik denk dat je, dat je grote stappen maakt als je nu twee wint. Wie denk jij dat de beste speler is van Hongarije? Uh, ik, ik ken er maar één, uh, doezak van PSV. Voor de rest uh, heb ik geen idee wie in het elftal speelt. En is dat normaal gesproken jouw tegenstander? Want in de wedstrijd uh, vlak voor het WK speelde hij ineens aan de andere kant. Ja, ja klopt. Ik, uh, maar ik, ik verwacht hem gewoon op links, denk ik. Hij is bij PSV ook een links buiten, dus dat verwacht ik hem ook gewoon. Ja, wat, wat, wat onthoud je van die confrontaties met hem? Want je hebt hem natuurlijk veel uh, als tegenstander gehad. Ja, ja ik heb uh, afgelopen uh, twee jaar... Uh, vaak tegenkomen. Uh, hij kent mij door en door, ik ken hem door en door, dus uh, ja, dat is, een goede, is een goede speler natuurlijk, maar uh, ik weet wel hoe ik hem moet bestrijden. Ja, hoe is dat dan? Uh, ja, hij heeft natuurlijk gevaarlijke voorzet. Uh, probeerde die eruit te halen. Hij kan uh, goed schieten met links en rechts. Dus dat is, uh, ik denk dat ik gewoon kort, uh, kort moet zitten bij hem. Ja, hij zegt over jou: Van de Wiel vind ik als tegenstander prettig omdat hij netjes is. Hij schopt niet. Tegelijkertijd zegt hij als je het over Van de Wiel hebt. Heb je het eigenlijk altijd over zijn aanvallende kwaliteit. Ja. Dan moet ik voor uitkijken dat ik niet de hele wedstrijd achteraan loop. Klopt dat? Ja, ja klopt. Maar. Uh... Ik heb de laatste twee wedstrijden, hij komt toch een aantal flinke schoppen gegeven. Dus. Ja. Misschien ziet hij dat anders. Oké, okay, dus hij kan zijn borst nat maken. Ja, ja tuurlijk, zeker. <laughs> Iets om naar uit te kijken. Gregory van der Wiel was dat tegen Bas Stichler. Vrijdag dus de eerste wedstrijd in Hongarije. En dinsdag in de Arena. Nog even de bondscoach, Bert van Marwijk. De Hongaar is een gevaarlijke ploeg. En als je ze vergelijkt met, uh, met de oefenwedstrijd hier, die 6-1... Ik geloof dat er nog twee spelers van over zijn... Uh. Die de laatste wedstrijden voor Hongarije gespeeld hebben. Dit is een ploeg die... Uh, dit is voor hun de wedstrijd. Dus dat zal niet zo makkelijk worden. We gaan het zien vrijdagavond. Dan nog even naar het WK-wielrennen. Dan met name gaan we het hebben over de ploegenachtervolging. Dat de medaille er medaille niet in zat voor die ploegachtervolgers. Dat was vooraf eigenlijk wel duidelijk. Nederland eindigt op de zesde plaats in het veld van 17 landen. En dat is een beetje de plek waarop de ploeg het hele seizoen eindigt. Om in het Olympisch jaar een grotere stap voorwaarts te kunnen maken... hoopt bondscoach Robert Slippens dat renners als Nikki Terpstra... en Jens Maurits, Maurits terugkeren naar de baan. En de Rabobank ploeg zou meer gelegenheid moeten geven... aan jonge talenten om op de baan te rijden. Een reportage van Sebastian Timmerman. Het is rond de klok van 4 uur als de vier ploegenachtervolgers... het spits afbijten namens Nederland op dit wereldkampioenschap in eigen land. We nummer 32, Tim Veldt. Nummer 253, Levi Heijmans. Nummer 254, Yenning Huizinga. Nummer 260, Arno Vongelsman.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 En ik, ik denk dat die, die jongens uh, met een stukje baan, wielrennen erbij ook uh, goed in de, in de opleiding uh, kunnen zitten. Werken zij mee? Ik denk uh, dat zij aan de ene kant wel meenemen, omdat de Rabobank ook wel hoofdsponsor is van de KMU. Uh, aan de andere kant uh, worden sommige renners toch wel uh, belemmerd om uh, alle vrijheid op de baan te krijgen om een, een programma mee te draaien. En dat snap jij niet? Nou ja, nogmaals, ik, ik, ik hoop die mindset in Nederland met een aantal andere coaches wel voor elkaar te krijgen. Je ziet het in Australië dat het, dat het kan. Sterker nog, er reed een Australië mee die bij Rabobank rijdt in de Continental Team. Ja, en bij de protoploeg rijdt er ook in Australië. Dus de opleiding vanuit, vanuit Australië die, die zal niet zo slecht zijn.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 Uit Boston komt uh, Aileen Jewell en you ain't woman enough to take my man. Het is iets voorbij tien over half elf. De opmaat naar de ronde van Vlaanderen is begonnen. De eerste koers op weg naar die ronde van volgende week zondag... was dwars door Vlaanderen. Die werd gewonnen door Nick Nuyens voor Jaren Thomas. Namens uh, Vakant Soleil werd Marco Mercato' zesde... hij zat in het uh, achtervolgende peloton... dat slechts een paar seconden later over de meet kwam... Kort voor deze uitzending sprak ik met ploegleider van vakantieleider Jean-Paul van Poppel. Als de meet 20 meter verder had gelegen... dan had hij misschien een kans gehad. Ja, dan, nou ja, echte kansen. Kijk, wij zaten met uh, Marcato, zaten we er en een leuke man. Dat zijn niet echte jongens die een uh, sprint gaan winnen... van een groep van 30, 40 man. Maar uh, ze kwamen inderdaad net te kort om die, uh, om die uh, vluchtenrenners bij te halen. Maar van de andere kant uh, kunnen we ook zeggen dat uh, Nick juist uh, de terechte winnaar is geworden van deze wedstrijd. Ja. Hij, hij was de best al op de oude kwaremond wat toch de wedstrijd uh, in, in een plooi moest vallen. En uh, ja, vervolgens heeft hij het uh, in een later ontsnapping dan toch weten te redden. Merk jij dat het in het peloton eigenlijk... Uh, het is mooi hoor, zo naar dwars door Vlaanderen. Maar het gaat eigenlijk alleen maar over de ronde van Vlaanderen. Klopt dat? Werkt iedereen daar naartoe nu? Ja, natuurlijk. Dit zijn de klassiekers hè, die uh, aanloop geven naar de ronde. En... Uh, ja, wat, wat je, dit is nog een redelijk uh, makkelijker vergeleken met uh, degenen die nu uh, het weekend opdoemen. Met uh, hoogtepunt natuurlijk het, het weekend erop, de Ronde van Vlaanderen zelf. Ja. Ja. Even wat anders. Um, morgen verschijnt er een interview in uh, Wieler Revue. Uh, een interview met jou waarin jij zegt dat je eigenlijk af wil van alle afspraken... die in de wielersport worden gemaakt. Uh, twee man rijden op de finish af. Uh, één gaat voor uh, zeg maar de gele trui en de ander krijgt dan de overwinning. Geef ik even als voorbeeld dat heel veel mensen wellicht herkennen. De, over dat soort afspraken heb jij het, hè? Daar wil je vanaf. Ja, goed, nou, nou geef je een, een afspraak neer... die uh, voor beide renners uh, tot, een goed, uh, ja, tot een goed resultaat zal eindigen. Maar waar het gesprek eigenlijk over ging was om de oortjes... En al die problematiek daaromheen. Dus de wedstrijden moeten interessanter gemaakt worden. Nou ja, ik weet niet zeker of de oortjes afschaffen of daar de wedstrijden interessanter van worden. Ik denk het zelfs van niet. Uh, niet altijd in ieder geval. En, uh, ik ben ook niet uh, per definitie uh, tegenoortjes of vooroortjes, maar ik heb wel de vraag gesteld waarom zoeken we het niet op andere gebieden. Hè? Dus uh, de ploegen kleiner maken, waardoor een ploeg minder uh, krachtig is om, uh, om zaken op, op orde te stellen op momenten dat ze dat graag willen. Uh, daar kan je de wedstrijd heel interessant mee maken. Het andere is dat ja, er is geen enkele sport in de hele wereld is niet. ...waar het uh, handelen in de wedstrijden... Uh, ...nooit of dan niet aan de kaart gesteld wordt... ...en waar het eigenlijk gewoon toelaatbaar uh, is. Hè. We herinneren ons best wel momenten dat, uh, dat er geroepen wordt... ...nou, ze hebben het nu niet over het weer bij wijze van spreken. Hm. En ik denk dat daar de wedstrijd ook uh, deels uh, door verbeterd zou kunnen worden... ...als we dat eens een keer aan de kaart zouden stellen. Maar dat is nou nooit niet gebeurd. Hm. En uh, nou ja... Dat zijn enkele voorbeelden om de wedstrijden in ieder geval interessanter te maken. Want er is geen kijker meer die over tien jaar nog naar de Tour de France gaat zitten kijken. Als die uh, van de helft van de etappe al weet hoe die, uh, die zal eindigen. Maar in de matchsprint. Ja, maar Jean-Paul, hoe wil je dat controleren? Ja, goed, dat is een ander, uh, dat is een ander onderwerp. Maar zo, zo zijn zoveel dingen moeilijk te controleren. Maar goed, we hebben, we, we hebben nog op ons netvlieg staan enkele jaren geleden... dat het kampioenschap van Nederland min of meer verhandeld werd ja. en uh, waar iedereen getuige van was en ik bedoel meer doen we er ook niet mee. We nemen het uh, ter kennisgeving aan, maar eigenlijk wordt het niet aan de kaart gesteld en uh, ik kan me niet voorstellen dat dit in de voetballerij of in enkele andere sporten in de hele wereld dat het gewoon toegelaten wordt, ook luikend. Ja. Ja. Uh, heb je er al reacties op gekregen? Nou, nee, jullie zijn de eerste, omdat uh, het interview moet nog verschijnen. En ik wist ook niet dat, het, uh, dat jullie er zo vlug bij zouden zijn. Dus misschien gaat het inderdaad wel wat uh, teweeg brengen. Wat, ja, wat hoop je dat het teweeg brengt? Nou ah, ja, en de discussie in ieder geval. Hè? Dus de discussie over de oortjes en, en misschien andere mogelijkheden. Want nogmaals, uh, de discussie over de oortjes is alleen maar te doen... Om het wielrennen interessant te maken voor het grote publiek. Ja. Wit terug. En ik denk dat er te veel wedstrijden zijn die gewoon te saai zijn. En dat is naar aanleiding daarvan heeft UC gezegd. Nou, we willen van die oortjes af. Ja. En ik denk dat dat niet de oplossing is. Of in ieder geval niet alleen. Nou kan ik me herinneren dat de renners hebben gezegd... Uh, toen de, de, de, er een discussie was met de UCI... dat de renners zeiden, joh maak je daar nou niet zo druk over... Uh, maak je uh, gewoon wat meer druk over uh, het terugbrengen van het dopinggebruik. Bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen. In, in dit geval kan je natuurlijk ook dat soort reacties verwachten. Ja, zeg, laten we ons daar nou even niet druk over maken. We hebben wel wat uh, belangrijkere zaken aan ons hoofd. Nou ja, we hebben inderdaad... Uh, ook dat moeten, dan moeten we, daar zijn we al heel hard mee aan het werk. Maar... We moeten ook niet vergeten dat die wedstrijden die moeten weer interessant moeten worden voor het, grote, uh, voor het grote publiek. En ik denk dat uh, heel veel mensen met mij me eens zijn die van wielrennen houden dat, dat ze heus wel een, een aardige wedstrijd willen zien. Maar op het moment dat ze in de gaten krijgen dat er bepaalde deals gemaakt worden of als ploegen te sterk zijn uh, geformeerd waardoor de wedstrijden gewoon heel erg saai worden op het einde daarvan. Ja, dan baal je alleen maar als kijker en dan, uh, dan zou je daar iets aan willen doen. En dan denk ik niet dat de oortjes de enige uh, of de oplossing is. Hoeveel afspraken heb jij gemaakt in je leven ongeveer? Nou, eigenlijk nooit. Ik heb al mijn wedstrijden in, uh, in massasprints gewonnen. En, uh, het is, uh, je kan je misschien wel bij voorstellen dat je in een massasprint niet een, uh, een nee. leuke deal kan Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen, maar je bent ook ploegleider, dus uh, ik bedoel... Nee, nee, nee. Ik, uh, ik onthoud me van deals. Kan, daar kan je mij niet, uh, niet op betrappen. Nee. Oké, okay, uh, Jean-Paul, op naar um, de Ronde van Vlaanderen, lijkt mij zo, hè? Ja, ja absoluut. Ja, goed, we hebben, jongens zijn in... Uh, we hebben Stijn de Vonden vandaag goed aan het werk gezien. Terug van de stage. We hebben leuke mans. Ja, dat zijn toch de mannen die het voor ons mogen doen. Maar ook die uh, Italianen die hebben die hebben sterke jongens. Dus uh, ja, we hopen op een heel goed resultaat over anderhalve ander, week. Ander, ander, ander, ander, ander. Jean-Paul van Poppelstad. Even terug naar uh, het baanwielrennen. Marianne Vos. We hebben het eerder al um, over haar gesproken. Ze hoopte vanavond uh, bij de wereldkampioenschap... op een medaille op de puntenkoers. Ze werd daarbij natuurlijk uh, gesteund door haar coach... en haar fotograferende broer. Floris van Horen, dat is onze verslaggever. Die was er ook de hele avond bij, uh, in haar kielzoog. Hij maakte daar de volgende bijdrage. voor alle gasten Ladies and gentlemen, out of Holland, are you ready? Jeroen Blijlevens, de ploegleider bij Nederland Bloeit. Ja, normaal de formatie van Marianne Vos. Wat voor gevoel sta je hier nou? Ja, toch wel spannend. Wat spanning natuurlijk. Het is toch een wereldkampioenschap. En Marianne natuurlijk Olympisch kampioen op het onderdeel puntenkoers. Dus dat geeft ook wel verwachtingen natuurlijk hiervoor. We zitten zeg maar een half uur voor die wedstrijd. Straks... Kon Marianne Volgens op het middenterrein, pakt de fiets, gaat de baan op. Op welk moment zie jij ze is goed? Uh, ik heb ze gisteren gesproken. Dus dan weet ik wel eens dat, dat ze goed is. Op welk moment in een puntenkoers is cruciaal? Maar Marianne weet je het nooit. Marianne zoekt een moment af om dan uh, te proberen rond te rijden. Dus, uh, normaal gesproken wat later in de wedstrijd, uh, als iedereen wel vermoeid is. En dan probeert ze wel, waarschijnlijk wel een uh, ronde te pakken. En op uh, de blauwe band zijn vertrokken Johanka González-Pérez uit Cuba. Madeleine Sandig, 12, Duitsland. Onder nummer 16 uit Nederland, Marianne Vos. Anton uh, Vos, de broer van Marianne. En... Kan jij fotograferen en uh, het supporter zijn uitschakelen? Het, uh, dat is moeilijk, ja, het is heel moeilijk om dan uh, je camera recht te houden, zeg maar, omdat je toch nerveus bent. Ja, en het uh, supporter zijn en fotograaf, dat is geen goede combinatie. Maar ik probeer het zo goed mogelijk te doen, ja. Er zijn al een paar ronden gereden, ziet ze jou? Ja, ze ziet mij wel, ze weet wel waar ik sta. Ja, ik heb ze net gesproken of even gegroet en uh, ze, even ziet, ze ziet waar ik ben. Dus, uh, ja. Gaat het goed? Ja, het, ik denk wel dat ze kans maken op het moment daar, dus we uh, zullen zien. En George met points. Ik denk niet dat Marianne Vos een medaille gaat behalen, en dat hadden we van de Olympisch kampioenen toch stiekem wel gedacht. Maar uh, het kan nog wel, ze kan nog brons pakken. Goud en zilver, dat, uh, dat zit er niet meer in. Aanleiding: Shakraova, 30 punten; Masakraova, 2 punten; Bronzini, Italië op de derde plaats; Ubano Japan 9 punten op de vierde plaats; Marianne Vos, ook terug naar de vijfde plaats. Irene Wust, ook aanwezig bij de race van Marianne Vos. Brabant huilt een beetje. Nou ja, ze heeft natuurlijk, uh, ja ik, ben, uh, ik kan me heel erg voorstellen dat Marjan op dit moment heel erg teleurgesteld is. Ze heeft er echt vol voor gegaan en dat kon je ook duidelijk meerdere malen zien. Dat ze echt uh, ja, heel graag wilde en, uh, en, ja, en dan, dan lukt zoiets niet. Dan kan ik kan me voorstellen dat je ja, behoorlijk teleurgesteld bent. En zeker als je dan ziet hoe makkelijk uh, uiteindelijk de wereldkampioenen een rondje mocht pakken van de rest dat peloton. En, ja, zij heeft zo vaak geprobeerd en dan elke keer terug worden gehaald. Heel veel gaatjes dichtgereden. Ja, en dan, uh, ja, dat is wel zonde. Kijkt een uh, topsporter anders naar zo'n wedstrijd? Ja, dat weet, ik niet. dat weet ik niet. Ik denk dat je als topsporter wel goed kan inleven hoe Marianne zich nu moet voelen. En uh, nou ja, ik heb eigenlijk maar één tip aan haar en dat is uh, zet, deze, ja, zet dit om in heel veel positieve energie. En, uh, en uh, maak een uh, geweldige revanche straks om andere onderdelen. te had ik Ik wou dat ze dus. was er een moment dat jij dacht van het gaat niet lukken? De eerste drie al, uh, al wegreden en die een rondje leken te gaan pakken. Toen, uh, toen had ik al niet meer de benen om er naartoe te knallen. Maar toen bleek het toch heel zwaar te zijn en uh, die, die, die halen het ook niet. Dus toen uh, waren we eigenlijk ineens wel weer terug in de race. Maar, uh, maar toen uh, ja, in de sprints kon ik het ook net niet aan. En ik had ook niet de benen om een keer rond te rijden. En dan, ja, dan lukt het gewoon niet. Hoe groot is deze teleurstelling? Nou ja, goed. Het uh, gaat natuurlijk voor meer. En, uh, en zeker als, als er veel thuispubliek op, uh, op de tribune zit. Dan, uh, ja, dan kom je niet voor de plaatsen. Maar ja, goed. Ik heb, uh, ik heb uh, alles geprobeerd. En uh, ja, ik was compleet leeg over de finish. Dus ja, dan, dan, dan ben ik teleurgesteld, maar dan, dan zat er niet meer in. Had je de rekening mee gehouden dat het kon gaan lopen zoals het vanavond liep? Ja, natuurlijk. Dat, dat kan. Daar ben je niet mee bezig. Want je, je gaat niet vanuit dat het, dat het niet goed loopt. Je hoopt dat het, dat het wel goed loopt. Maar natuurlijk weet je dat het kan. Dat gebeurt jou niet zo vaak? Hè? Nou ja, goed. Dat gebeurt me ook wel eens dat ik niet, niet de superbenen heb en en net niet op het juiste moment gaan. In first place the 2011 world champion and winner of the gold medal representing the Belarus Tatyana Sharakova. Voetbal vandaag. Ja, tot slot van deze uitzending even kijken wat er op voetbalgebied uh, zoal nog meer is gebeurd. Schijnsechter Seder Gusebujuk is door de KNVB doorgeschoven naar de A-lijst. Hij is de opvolger van uh, Ben Haverkort die er aan het einde van het seizoen mee stopt. Gusebujuk is met zijn 25 jaar de jongste scheidsrechter ooit met een A-status. Hij maakte pas vorig jaar mei zijn debuut in de eredivisie. En hij is dan natuurlijk ook erg blij met zijn bliksemcarrière. Ik doe dit al vanaf mijn twaalfde en je hebt natuurlijk een grote droom en dat is de eredivisie fluiten. En natuurlijk, uh, ja, de volgende stap is hopelijk internationaal ook doorbreken. Ja, dit is natuurlijk fantastisch dat je op zo'n jonge leeftijd uh, al je debuut kon maken vorig seizoen. Maar ja, ik heb nu negen wedstrijden in de eredivisie gefloten. Fantastisch. Dat je ook nog een kans krijgt, dat uh, geeft eigenlijk een positief signaal vanuit de KNVB... Uh, ja, richting alle andere jonge sporters die, uh, die niet meer op leeftijd worden afgemaakt, maar puur op prestaties. Zerdar Gusebueek, de scheidsrechter die dus doorgeschoven is naar de A-lijst. Erik Addo van Rodiëse blijft voor vier, jaar, voor, vier jaar, nee, voor vier wedstrijden... waarvan één voorwaardelijk geschorst. Die straf had de tuchtcommissie al uitgesproken... waarop Addo in beroep ging. De beroepscommissie handhaafde de schorsing. Addo had in de wedstrijd tegen FC Utrecht... Ricky van Wolswinkel in het gezicht geraakt. ProDSC en Rob Wielaert zijn eruit. De verdediger blijft de komende twee jaar in kerkraden spelen. Dit jaar huurde Roda Wielaert al van Ajax. Daar loopt zijn contract aan het einde van het seizoen af. Daarnaast is Roda bijna rond met Markjan Vladeris. Vlederes. De middenvelder is nu nog eigendom van Heracles Almelo. Maar ook hij mag daar aan het einde van het seizoen transfervrij weg. En dan Frederik Stenman. Hij gaat weg bij FC Groningen. De Zweedse linksback heeft voor drie jaar bij Club Brugge getekend. Goed, dan zit deze uitzending er bijna op. Ik uh, meld er nog even dat er gespeeld is vanavond in de hoofdklasse... bij de dames uh, de hockeysters. Veertiende ronde, ik geef u de uitslagen. HCKZ Rotterdam weer 2-0. Den Bosch Oranje Zwart 2-1. HGC HDM 1-1. Kampong SCHC 1-3. Pinochet, Amsterdam 0-1 en Hurley Laren eindigt in 1-3. Dat heeft de volgende stand tot gevolg. Den Bosch bovenaan samen met Laren, 32 punten uit 14 wedstrijden. SCHC is nummer 3 met 31 punten en Amsterdam 4 met 29 punten. Nummer 5, Hurley heeft een 19, dus de eerste vier staan zo'n beetje wel vast zou je zeggen. Dan de laatste vier, Rotterdam. Uh, met 12 uit 14, Kampong 10 uit 13. HGC heeft er uh, 9 uit 14, ze voorlaatste. En HCKZ staat laatste met 6 punten uit 14 gespeelde wedstrijden. Dat was uh, de Rabo-hoofdklasse bij de dames de hockeysters. Dit was deze editie van NOS Langs de Lijn. Morgen is er natuurlijk ook weer een om 10 uur. Zometeen zoals te doen gebruikelijk met het oog op morgen. Daarover, uh, daarin ongetwijfeld meer over de inzet van... Uh, de Nederlandse troepen, de NAVO-troepen in Libië. Uh, dat allemaal onder de vertrouwde leiding van Clary Polak. Met het oog op morgen, zometeen na het NOS-journaal van 11 uur. Ik wens u nog een heel fijne avond. Goedenavond. Wil je dit jaar meer voordeel uit je belastingaangifte halen? Ja of nee?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 Iconen uit Macedonië. Tot en met 11 mei te zien in Museum Katerijnen Utrecht. Kijk voor meer informatie op katerijnenconvent.nl Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl Loes den Hollander, al meer dan 500.000 boeken verkocht. Haar nieuwe thriller Zielsverwanten ligt nu in de boekhandel. Mis hem niet, koop de nieuwe Loes den Hollander. Henk, stijl je weer pauze te nemen? Nee, nee. ik uh